De discussie aangaan met wat belast je door en wat niet. Mevrouw van, ja of nee? Meneer me, me, Metters nog even. even? Ja, want uh, zegt u nu dat het uh, college. Uh, u roept het college op om het te verlagen. En daar moeten ze argumenten voor vinden. Zegt u dat? Nee, met voorstellen te komen, voorzitter. Voorstellen te komen, of dat kan. Dat lijkt me. Mevrouw van der Veld. Ja, ik heb een vraag aan mijn collega. Uh, we hebben nog niet zo lang geleden een uh, nieuw afvalstoffenbeheersplan uh, aangenomen. En daar gaan aardig wat kosten uitkomen. En uh, zoals we weten, daar, daar hebben we akkoord voor gegeven. Denkt u dan dat er alsnog een verlaging kan zijn, wil je het dan kostendekkend houden? Dat zou kunnen. En dat is de vraag die we met deze motie ook aan het college uh, neerleggen... om daar verder uh, voorstellen voor te komen. Ja, ik, ik zie heel veel vingers. Ik kijk even mevrouw Koper. In de begroting staat heel duidelijk: wij, we hebben 6 euro meer woonlast in Zandvoort dan landelijk. En, en dat heeft te maken met de stijging van de, de, de, voor, de, de afvalstoffenheffing bij het vaststellen van een duurzaam afvalbeleidsplan. Dus dat hebben we met elkaar dit jaar vastgesteld met een aantal doelen. En uiteraard denk ik dat we in deze raad heel sympathiek kunnen kijken naar lastenverlichting, daar zijn we met elkaar voor. Ik ben ook blij dat u kiest in tegenstelling tot de OCSB voor alle doelgroepen in Zandvoort, daar zijn we ook heel blij mee. Maar we hebben ook een, uh, bepaalde inspanningen die we met elkaar willen doen. En ik zou dus van de wethouder graag willen horen wat de consequenties hiervan zijn. Even, we maken even een kort rondje, de heer bouwberg Wilson. Ja, voorzitter, dank u. Ik had al inderdaad even mijn hand opgestoken. Um, ik heb toch wel een paar vragen ter verduidelijking. Het is natuurlijk helemaal niet verkeerd om te kijken of, je, of er kosten zijn die je niet hoeft door te berekenen. Daar is niks mis mee. Maar ik begrijp totaal het verband niet met um, uh, het onderzoek naar de kostendekkendheid... en de vraag of je wel of niet een positief saldo hebt. Dat heeft er volgens mij niets mee te maken. Iets is kostendekkend of het is het niet. En dan is dat de basis waar je mee verder kunt. En dan vind ik ook de, het dictum van... Eh, waartoe het college wordt opgeroepen, met inachtneming van de kostendekkendheid van de rief te komen met voorstellen hoe de rioolheffing en afvalstoffenheffing verlaagd kunnen worden, dan loop je vooruit op de conclusie die uit het onderzoek naar de kostendekkendheid moet volgen. Dus de, dat zou alleen maar kunnen zijn met, met na te gaan of de rioolheffing en de afvalstoffenheffing verlaagd kunnen worden. En dan zou, het wat mij betreft, een heldere motie zijn. Ik zag nog een vinger van de heer El Gabani en dan even een reactie van de indieners. Ja. ja, voorzitter, want mij staat bij, uh, ook menig door uh, mijn collega mevrouw Koper net... dat wij, of dat de wethouder uh, in de vorige begroting van vorig jaar... namelijk een heel plan had opgenomen om lasten te verlichten voor alle zandvoerders uh, aan de hand van uh, hoeveel wij aan het, aan het eind van het jaar over zouden houden. En het lijkt me een beetje dubbel op dat we dan nu een lastenverlichtingmotie... Uh, gaan het wel het plan van de wethouder daar al ligt bij mij weten. Dus ik wil de wethouder vragen, klopt het dat het plan er ligt? En uh, ja, is het dan niet uh, een dubbele lastenverlichting voor de bewoner? Eerst, eerst de heer Bouwberg-Wilsen heeft een aantal vragen aan de indieners gesteld. Dus die wil ik eerst even adresseren in de richting van dan wel D66 VVD en dan de wethouder. Ja, voorzitter, als ik mag. Ik sta een beetje te povelen om te reageren. Enerzijds omdat uh, de vragen die u stelt ook vooruitlopen op een onderzoek. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk wat er staat. En als u zegt van ik wil een suggestie doen om de teksten van, dat kan dat. Maar ik wil u graag ook wijzen op het feit dat uh, de heer Hendricks hier van de VVD uh, hand in de eigen boezem steekt. Uh, in het raadsprogramma toch nog leest, we moeten wat doen aan, het, aan lastenverlichting. waarop wij zeiden van daar wil ik graag mee akkoord. En dan wordt hij nu zo afgebrand. Dat, ja, ik, ik, ik ervaar dat wel zo. Ik moet er toch wat van zeggen. Ik vind het wel jammer. En dat zit hem ook met name in het feit, en dat, dat kunt u ook in de begrotingswijzigingen kunt u dat zien, omdat er gevraagd wordt een aantal lasten te herberekenen die nu op dit moment ter sprake liggen. En die herberekening en die toewijzing van die doorberekening van die lasten, die gaan direct nou, die afvalstoffenheffing, dan heeft een en het duurzaamheids, uh, of de, de, de manier waarop wij die afval straks gaan, uh, gaan scheiden, plus nog eens een aantal veegkosten en een aantal zaken die erbij komen, uh, zullen die afvalstoffenheffingen verhogen. Dat staat als allerlaatste punt van het raadsprogramma, uh, zoals die genoemd is, in de programmabegroting van 2020-2024. En nogmaals, dit is eigenlijk in het verlengde van wat in het raadsprogramma staat... Dus eigenlijk wat wij, wat wij vragen is, onderzoek het nou gewoon, kijk of, we, of er misschien een aantal zaken doorbelast worden die misschien niet doorbelast hadden mogen worden. En kijk gewoon naar de kostendekkendheid. En ik denk dat dat heel goed aansluit ook op hetgene wat de wethouder al eerder heeft toegezegd om te doen. Ik, ik, ik zie heel veel vingers. Ik wil u echt op het hart drukken, want anders zijn we over dit onderwerp over een half uur nog aan het spreken en we hebben nog een, een paar moties en amendementen te gaan. Dus ik, het is, een, dus ik, ik maak even een heel kort rondje. Nog aan deze kant zie ik een paar vingers en dan het woord, het laatste woord aan de wethouder, mevrouw Koper. Ja, collega van D66 maakt een politiek punt, dat de motie wordt afgebrand, terwijl de vraag gesteld wordt van, wat bedoel je daar nou mee? En dat heeft dan misschien te maken met uh, de, de oproep en dictum van, van de motie, wat niet helder is. Want ik zou wel graag van u willen weten, welke zin die geuit is, uh, duidt op afbranden van de motie? Ja, het is een motie, hè? En... Op het moment dat u zegt van nou, hij klopt niet, hij zit structureel niet goed in elkaar, is het gewoon onzin. Want het zijn overwegingen die deze twee partijen doen om te zorgen dat, het, uh, dat deze motie ingediend wordt. Ja, maar ik, ik, ik kun het wel neeschudden, dat snap ik ook best wel dat u dat doet. Um, ik vind het gewoon buitengewoon buiten gewoon jammer dat op het moment dat we eigenlijk nogmaals aandacht willen vragen voor last, lastenverlichting, wat in het algemeen een breed gedragen onderwerp is... Uh, dan verwijs ik nogmaals terug naar het raadsprogramma. Uh, dat op het moment dat, dat wij daar komen... Uh, en de heer Hendricks haalt het ook nog eens keer aan over de OZB-vlaag... dat hij vindt dat er ook nog gekeken moet naar worden naar, echt, naar algemene lastverlichting. Dat u niet anders kan zijn dan, uh, dan hiervoor. Het is in de licht van de, de motie staat eigenlijk alleen maar... ga het onderzoeken en ga kijken of het eventueel nog lager kan. Dat is het enige wat er staat in essentie. Nee, nog, nog even de, de heer El Gawali en dan echt naar de wethouder en dan als laatste. Ja, voorzitter, ik, ik, ik, ik kan de woorden ook niet helemaal goed begrijpen... want ik vraag, het enige wat ik aan de wethouder vraag, zonder ook maar een oordeel te vellen over de motie die hier ligt... is van, wethouder, u had toch al hier eerder een plan voor bedacht? Dat is de enige vraag die ik aan de wethouder heb gesteld. Ik veroordeel deze motie helemaal niet. Uh, ik heb het raadsprogramma getekend en ja, daar staat in lastenverlichting. Alleen ik wil even weten van de wethouder, is het zo... Ik ben benieuwd naar zijn antwoord. En aan de hand daarvan, als dat niet zo is... dan kan ik natuurlijk naar deze motie gaan kijken... ga ik hem wel of niet ondersteunen. U over het raadsprogramma gesproken... misschien moet ik hem daaruit vandaan dan wel ondersteunen. Maar ik heb alleen een vraag gesteld aan de wethouder. Ik vind het een beetje apart dat ik dan te horen krijg... dat ik deze motie niet serieus behandel. Of hoe u het ook formuleerde. En afbranden. Voor nu, dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Blaas. Ik zal hem niet afbranden... Maar ik hoor wel het woorden zeggen door de heer Hendricks... dat het teleurstellend is dat onze, onze tarieven zo hoog zijn. Dan wil ik toch even wel... Wij zitten op het landengemiddelde... maar onze huizenprijzen zijn vele malen hoger dan het landengemiddelde. Dus als je dat mee zou rekenen, waar wij op zouden... dan, dan, dan is het beleid wat de gemeente zelf voert daarop... is echt een heel net beleid en dat heeft u zelf geregeld. Dus het teleurstellende van uw eigen beleid... Het, ik denk dat u dat kan wegnemen, want, want wij hebben best redelijk goede lastenverdeling. Uh, maar het probleem met deze, dit, deze motie is inderdaad: we hebben afgesproken of we hebben afgesproken in het raadsprogramma... dat we aan het eind kijken of er lasten overblijven. Uh, een ander probleem is, er is, ligt een begroting met allemaal die getallen eronder. Daar zitten deze getallen ook allemaal in. Dus, dus wij, wij, op dit moment... Want u zegt, van, kom dan maar bij de belastingverordening. dat is over een maand. Die worden nu gemaakt. Ik kan hier ook geen uitvoering op dit moment aan geven. Dus mijn voorstel is, in het licht van het programma begroting... sturen wij op last, altijd op zo laag mogelijke lasten. Dus natuurlijk gaan we nog eens naar die kosten kijken. Maar één ding is bij, bij dit verhaal, we hebben er al naar gekeken. Want bij het vaststellen van het beleid... hebben we juist om de lasten van de extra lastenverhoging van dit, deze afvalstofheffing... Te, te, in de gaten te houden, hebben we al besloten... om eenmalig extra geld uit de SIA te halen... om die lastenverhoging wat te reduceren. Dus de kostendekkendheid is er niet. En ik kan u mededelen, het kon nog verder onder druk te staan... want u hebt van wethouder Berense brieven over de AEB gehad... en wat er in afvalland aan de hand is. Dus het staat al onder druk. Het staat eerder onder druk dat het meer gaat worden... maar wij zullen blijven sturen om die lasten voor u zo laag mogelijk te houden... en inderdaad de afweging bij de voorjaarsnoten te maken met u... aan de hand van zo'n jaarrekening... en wat is er dan ook uit die afvalstoffen... hoe is die kostendekkendheid dan geweest om dat te doen? Dus we nemen hem wel mee... maar op deze motie kan ik, die kan ik ook niet uitvoeren... ook omdat daar staat... inderdaad u, u, u richt wel op verlaag, u zegt dat verander ik wel... maar door voorstellen mee te nemen in de komende belastingsverordening... en die komen over een maand, daar kan ik niet aan voldoen... en u neemt vanavond een besluit over een begroting... waar de getallen in staan... Dus ik kan hem op die manier niet uitvoeren, maar ik neem hem wel mee in het kader van wat u zelf in het raadsprogramma hebt afgesproken. Dus volgens mij hoeft u hem niet in stemming te brengen. Volgens mij neemt de college een notie van dat we zo laag mogelijke lasten willen doen. Maar ik ga niet zeggen de overwegingen om te zeggen ja maar ergens anders is het zoveel lager. Nee, wij gaan gewoon die lasten berekenen en dat, dat, dat gaan we op een zo efficiënt mogelijke manier doen. Dus een toezegging, we doen het elk jaar en u, u gaat erover en dan zult u bij, dus bij de begrotingsbehandeling of daarvoor, en als u dat wil, daarom komen wij. Die discussie voeren we dan bij de voorjaarsnoten over de lastenverlichting. En dan zullen wij ook dan een indicatie geven of er wel of niet mogelijkheden en dan kunnen we als daar nog over discussiëren wat u daarvan vindt. Ehm... Um... Dat waren, nou goed, de, de heldere woorden van, uh, van uh, de portefeuillehouder. Uh, dan wordt het tijd voor vers bloed. Uh, de heer Berenssen. We starten met uh, uh, amendement 2 van de Partij van de Arbeid en CDA. Geen huuraanpassing, SRO-objecten per 1 januari 2020. Wie daarover? Mevrouw Koper. Okay. Ja, uh, voorzitter, de, in de brei van papier kijk ik even of ik hem snel bij de hand heb. Ja, um, ik heb het algemeen beschouwingen en we hebben er een aantal keren al met elkaar over gehad. Nu, ik zal het kort houden. Um, wij vinden dat dit een nieuw kader is en niet gestoeld is op beleid. En um, uh, ook gezien het achterstallig onderhoud, eerst verhogen dan een gesprek over eventueel compensatie, is in ons ogen de verkeerde volgorde. En dat is niet het goede rentmeesterschap zoals de wethouder dat zelf ook voorstaat. Um, dat is de reden waarom we deze, dit amendement hebben ingevoerd. En wij stellen voor als besluit om de zin die er op pagina 114 staat... Um, 1 januari 2020 sluiten we nieuwe huurcontracten af voor alle SRO-objecten op basis van een kostprijsdekkende huur te schrappen. Wij willen graag eerst beleid. Dank u wel. Goed, iemand daarover? Dat is niet het geval. Het woord is aan de heer Berensen. Dank u wel, voorzitter. Um, er is een wet en die heet Markt en Overheid. En die wet verplicht ons als gemeente om te werken aan een kostendekkendheid van zeg maar, de objecten die uh, zeg maar, van de gemeente zijn. En ik kan daar heel kort en lang over praten. Uh, er is, zeg maar, we praten In principe praten we eigenlijk over uh, in eerste instantie twee objecten. En dat, is, uh, zeg maar, dat zijn de sportcomplexen van de hockeyclub en van de voetbalvereniging. Uh, daar is bekend dat, uh, zeg maar, dit, dat we dit gaan doen. De haalbaarheid van zeg maar, 1 januari 2020 is, uh, is er eigenlijk niet. Uh, in, in die zin zou ik dan ook een, uh, willen pleiten voor de aanpassing van de zin per 1 januari 2021. Dat geeft dan uh, zeg maar, de ruimte in ieder geval voor wat betreft uh, uh, de gemeente om het in ieder geval goed te doen... Uh, we komen dan uiteraard met, uh, met voorstellen. Als u praat over zeg, met de gebruikers van de Mariaanschool, daar is er in principe de afspraak van dat ze mogen blijven zitten tot aan, totdat uw raad en daar een beslissing over genomen heeft. En over de twee sportverenigingen, daar zijn we al over in gesprek en die zijn ook op de hoogte dat we dit gaan doen. Ben ik te laat? Nou, dat je, in ieder geval goed maar dan blijft iedereen wakker op dit uur nee, van de dag. Dat is, dat is ook mijn voordeel. Maar de wethouder is een stuk duidelijker dan meneer Beluijs, want die leunde achterover. Prima hoor. <laughs> uh, ik, ik heb even heel snel gekeken naar de mede-ondertekenaars, maar dit is natuurlijk precies wat we bedoelen. Dat we eerst beleid weer het goede gesprek en dan de afspraken. Dus als wij het amendement op die manier aanpassen, dan uh, lijkt ons dat uitstekend. Nou, dat hoeft niet. Wat mij betreft. Sorry meneer de voorzitter. Of werkt dat ik niet zo? Buiten. Sorry. De wethouder. Ik stel voor dat we gewoon in de begroting opnemen dat we dat eh, 1 januari 2020 veranderen in, tweede, in 1 januari 2021. Ja, dus dan staat dat, ligt dat gewoon vast. Dat is dan eh, zeg maar wat we met elkaar afspreken. En dan hebben we nog een heel jaar om in, zeg maar in ieder geval met elkaar de afspraken te maken over van hoe we dat dan verder in gaan vullen. Mevrouw Koper nog even. Dit... Ik ben, ik ben even in, in verwarring. Mo moeten wij met het amendement wat doen of is dit bij deze zo geregeld? U kunt het aanpassen. U kunt het ook als een toezegging van de portefeuille houden. Ah, ik ben toch toezeggingen. Vooral als ze nagekomen worden. Ja. ja, prima. Goed. Ik kom altijd met toezeggingen. Uh, ja. Dan komen we bij punt amendement 10. D66 en GroenLinks, stelpost onderhoud. Wie daarover? Ja, ja, voorzitter, dank u wel. Ik had ergens wel gehoopt dat het een bepaalde volgorde ging, dus ik moest eventjes zoeken. Nee, het gaat, dit is een, um, eigenlijk een, gewoon een technisch verhaal. Um, die BBV die heeft een notitie uh, materiële vaste activa. Uh, uh, van kracht, uh, die is eigenlijk van kracht gekomen per 1 januari 2019. En die zegt eigenlijk in feite dat je een voorziening moet instellen om op te hogen... of uh, dat is bij achterstallig onderhoud of achterstallig onderhoud in begroting in te lopen binnen een maximum van vier jaar en nu wordt er, stel, wordt er een structureel bedrag een stelpost gevraagd van 50.000 euro vanaf 2020 um, en dat vind, ik, dat vind ik gewoon wat te voorbarig voorzitter, uh, omdat er eigenlijk gewoon geen berekening te grondslag ligt er, staat niet, er is niet geïnventariseerd welke achterstand er is. Uh, ik moet wel zeggen achterstallig onderhoud. En, en deze, de regel heeft echt te maken met levensbedreigend onderhoud. Wegen, bruggen, dat soort zaken. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld de, kricht, de krocht daaraan uh, voldoet. Omdat er ook gewoon een bepaalde mate van onderhoud niet is gepleegd. Um, ook omdat je eigenlijk... Uh, ...op basis van die berekening ook een voorziening kan treffen in de jaarrekening... ...vind ik het om, het om het structureel nu in de begroting op te nemen gewoon echt onvoorbarig. Dus het is eigenlijk een, een verandering daarin en eigenlijk dan met een berekening terug te komen... ...om dan ofwel in de jaarrekening op te nemen, uh, dan wel uh, op te nemen uh, in de begroting... ...nadat de berekening daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Iemand hierover? Dat is niet het geval en dan is het woord aan de portefeuillehouder. Uh, de bedoeling van deze post was eigenlijk omdat wij zitten met een paar uh, gebouwen die van instandhouding, dus dat betekent dat er eigenlijk niks aan gebouwen wordt, dat we toch gaan naar uh, zeg maar normaal onderhoud. Uh, dan praten we bijvoorbeeld over de remise waar wij uh, wat, uh, wat andere uh, bedoelingen mee hebben. En daarvoor was deze post eigenlijk uh, ingeruimd. Uh, als u zegt uh, tegen mij van oké, okay, want daar zijn we mee bezig namelijk om um, een totale overzicht te maken van achterstallig onderhoud. Verwerk het daarin, dan kan ik mij daar ook in vinden. Dus ik maak daar geen punt van. Goed, de heer Hermsen. Dan mag ik ervan uitgaan dat het gewoon een toezegging is vanuit uw kant uit. Helemaal goed. Goed, dan in de um, clustering die de G4 gemaakt heeft, kom ik nu bij amendement 3 van de Partij van de Arbeid en CDA, betreffende de krocht. Ja? Okay. We komen er even op terug. dat, ja, dat de, Deze moet wel uh, gestemd worden, dus uh, ja. Goed, um, amendement over de krocht. Ik kijk even naar de indieners. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de de portefeuillehouder is het afgelopen jaar, uh, uh, hebben herhaaldelijk gevraagd hoe zit het nu met de krocht. Uh, bleek dat er allerlei uh, goed bedoelde initiatieven zijn om te kijken of er ook uh, uitbreiding plaatsvond. Uh, ik Volgens mij hebben we er zo vaak over gesproken, er kan er kort en krachtig over zijn. De portefeuille zoekt niet de kortste weg. En wij hebben behoefte aan een kortere route. Langer wachten heeft geen zin. En de grootste zorg zit hem in het feit dat in deze begroting geen geld staat opgenomen. Uh, uh, dus vandaar uh, hebben we dit amendement met elkaar gemaakt. En, uh, punt. Uitstekend. Iemand nog? Dat is niet het geval. Dan is het woord aan de heer Berendsen. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, uh, de vraag is natuurlijk, wat willen we? Willen we een hele snelle route of willen we een hele goede route? Nou, ik ga voor een snelle, goede route. Uh, Alleen, helaas kost die gewoon wat meer tijd als dat ik uh, verwacht had. En als het goed is, dan heeft u van de week heeft u allemaal nog een notitie van mij uh, op uw bureau gevonden... of in ieder geval in uw computer gevonden, waarbij ik schets wat de situatie is. We hebben uitvoerig onderhandeld met, uh, met de proggie om te kijken van of wij tot overeenstemming konden komen... om een gedeelte van het, uh, van het gebouw daarachter om dat aan te kunnen kopen. Dat is helaas niet gelukt. En nu zagen we voor in feite twee opties. En één optie is zeg maar, uh, we doen het heel snel. Uh, dan gooien we ongeveer 100.000 euro weg. Uh, maar ja... Ik kan u ook mijn rekeningnummer geven, want dat is eigenlijk zonde van het geld. Eh, en het voorstel wat er nu ligt, hè, is om eh, zeg maar met een aantal bouwkundige bureaus toch nog even te gaan kijken... of op de huidige plek, hè, waar in feite het bargedeelte en de aanbouw zit... om daar toch een, een iets mee, mee te kunnen gaan doen, eh, eventueel in twee etages. Dat is niet een ideale oplossing, maar dat geeft ons wel in ieder geval... Uh, denk ik de mogelijkheid om daar iets meer mee te doen als dat we nu kunnen. Een likverf kan ik er zo op smeren, is verder geen probleem, maar dan blijft het een hopeloos gebouw. Nou, dat willen we volgens mij, willen we elkaar niet. Ik heb u aangegeven in de notitie dat we heel snel met een uh, bericht kunnen komen. Ik hoop in ieder geval voor het eind van het jaar en dan weten we in ieder geval wel wat we wel kunnen en wat we niet kunnen. En als u tegen mij zegt van we willen vast 500.000 euro reserveren, dan ben ik er hartstikke blij mee. Want dat geeft mij dan in ieder geval ruimte om daarna wel heel snel uh, te kunnen, kunnen handelen. Dus alleen die 5 ton lijkt mij gezien de huidige situatie wel een wat hoog bedrag. Maar dat is uiteraard aan uw raad. Meneer Kramer. Ja, ik heb een vraag aan de wethouder, want hij zegt uh, vijf ton reserveren, maar is het gewoon niet een investering uh, te zijn de tijd, want waar een kostendekkende huurverhoging tegenover staat, dus u hoeft helemaal niks te, uh, te reserveren uit de Cia. De wethouder. Nou, voor de grote krocht geloof ik niet, maar dat zou ik dan even, want die gegevens heb ik zo niet paraat, ik geloof niet dat we daar, zeg maar, praten over een echt een kostendekkende huur. Eh, want als je kijkt van eh, hoe die exploitatie is, zeker in de huidige vorm, eh, waarbij als je het ene gebruikt, dan kun je met het andere ruimte kun je niks. Eh, dus dat zal, eh, ik, ik weet het niet helemaal ik, precies, maar als ik weet ongeveer wat het huurbedrag is, dan kunnen we zeker niet sprake, spreken over, op dit moment over een kostendekkende huur. Maar dat zou ik op moeten zoeken, want die gegevens heb ik niet paraat. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, We hebben gistermiddag van, van de wethouder een, een notitie gehad over de kroeg. En, en dank daarvoor. Want het is fijn als u ons meeneemt in het proces. En het is ook fijn als we geïnformeerd worden. En daar zit denk ik een deel ook van het probleem. Want we hebben nu bij de voorjaarsnood en de najaarsnood en telkens komen we erop terug. En dan blijkt dat de wethouder allerlei inspanningen pleegt. En daar zijn we ook blij mee. Maar nu gaat het om het resultaat wat we vorig jaar maart met elkaar beoogd hebben. Modernisering. En de, en, en de route die we dan gaan volgen. Als ik de wethouder hoor zeggen dat hij dit jaar nog met een plan komt en voor mijn part met scenario's zodat we daaruit kunnen kiezen dan is dat natuurlijk uitstekend. Maar u heeft nu staan in uw begroting dat u komt met een opinienote. En dan gaan we die hele discussie met elkaar weer overnieuw doen. En dat moeten we niet willen want volgens mij willen we hetzelfde. Een, een goede een snelle route naar een theater... waar we met elkaar als gemeenschap wat aan hebben. En dat moet ook. En dat betekent dat we dan... Ook niet zomaar nu even moeten zeggen dat een gebouw een kostprijsdekkende huur moet hebben. En dat is nou ook wat ik betoogd heb in mijn algemene beschouwing. Je moet kijken naar het rendement voor de samenleving. En dan gaat het niet alleen maar op wat hebben we aan geld geïnvesteerd en hoeveel moet dat financieel opleveren. Maar we moeten vooral met elkaar kijken naar wat levert dat onze gemeenschap op. Dus, dus in, in die zin, um, ik weet niet wat we... Dan moet ik even kijken naar mijn mede-indieners, mede maar... Als, ik, als u zegt, ik kan di dit jaar gewoon komen met een investeringsplan en u doet daar scenario's bij, dan kijk ik even in de rond en dan denk ik dat we met elkaar blij zijn. Maar ik moet dat eventjes, uh, in de misschien in de schorsing even naar kijken. De wethouder. Uh, ja, u dwingt mij nu iets te zeggen wat ik vrees dat ik dat niet 100% na kan komen. Kijk, zoals ik u geschetst heb in, uh, in de notitie die u van de week heeft gekregen... Hè, ...van dat wij op dit moment zeg maar, uh, aan uh, drie bureaus een opdracht hebben gegeven... ...om daar even snel na te kijken van wat voor opties er eventueel zijn... Uh, daar, de, dat bericht dat hoop ik zeg maar uh, voor het einde van het jaar en ik reken op er, begin december hoop ik dat in ieder geval binnen te krijgen dan, uh, dan weet ik of uh, dat wat ik in mijn hoofd heb of dat kan ja of nee en dan kom ik daarop bij u terug en dan zullen we moeten zeggen van uh, nee we doen alleen die likverf waarvan we met elkaar weten van dat dat niks oplost of we gaan toch naar de andere optie kijken van of die verder uitgewerkt kan worden en dan vraag ik aan u van even respect want dan heb ik wel Even nodig om dat plan uit te werken. En dat, dat zeg maar, rond de jaarwisseling weet u zelf. Van, eh, dan gebeurt er niet zo gek veel. Dus dan denk ik wel van dat ik dan ergens in het eerste kwartaal terug kan komen. Ik zie mevrouw Geurissen al een tijdje. Um... Dank u voorzitter. Nee, ik wil de wethouder u eigenlijk wel ook in, in bijstaan. Want we moeten ook wel reëel zijn met elkaar. Hè? Het vierde kwartaal, we hebben nog twee maanden... Als je zo'n stuk moet voorbereiden, het moet in routing, het moet bij de raad komen... en we willen met zoiets met elkaar gedegen ook bespreken... dan denk ik dat we dat in ieder geval moeten verdagen tot in ieder geval het eerste kwartaal volgend jaar... zodat we met een gedegen stuk kunnen komen. Zeker ook als er een investeringsplan bij komt, want dat vraagt gewoon wel iets meer. Dus ik denk dat we reëel moeten zijn daarin. Dus daar een ondersteuning en dan derde ook de vraag... want er wordt hier nu gesproken over minimaal vijf ton. Dat is vrijwel een blanco check die we, die, die we dan gaan geven... En laten we dat nou afhangen van het investeringsplan en dan het in in totaliteit bekijken. Dat koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Drie punten. Ten eerste, de wethouder zegt, heeft het weer over een likverf. En we hebben nu het afgelopen jaar met elkaar... Eh, bij het voorjaarsnood en najaarsnood telkens gezegd... we willen geen likverf. Dat zijn we met elkaar eens. Want er staat ook in het raadsprogramma dat we modernisering willen. Dus er is op geen enkele wijze een misverstand... wij willen met elkaar geen likverf. Dus dan hoeven we het daar niet meer over te hebben. Ik hoorde de wethouder net iets zeggen over eerste kwartaal. En, en ik was al ruimhartig aan het knikken. Want als dat betekent een investering... En dat, we, en, en dat we ook uh, uh, spijkers met koppen, koppen met spijkers, een van die twee kunnen slaan, dan is dat natuurlijk uitstekend. Maar dat is dan een verbetering van wat er nu in de begroting staat, want er staat nu in de begroting een opinienota. Dus als ik even snel kijk, dan denk ik dat dit een goede toezegging is, en dat ik daarmee verder kan, en dan gaat het nu alleen nog om de vraag... Wat doen we met het geld? Want in het verleden stond er 1,4 miljoen in een begroting. Uh, dus ik vond 5 ton niet zo'n... Uh, dat zullen dan wel guldens geweest zijn. Ik vond, uh, want zo lang speelt dit al... Ik vond 5 ton dan niet zo uh, irieel uh, en, en zeker geen blanco check als je weet wat daar technisch moet gebeuren. Maar dan, daar kom ik dan zo nog even op terug. Dank u wel. Oké, okay, hartelijk dank. Um, dan komen we bij een... Um, een... ...amendement en een tweetal moties die geclusterd zijn onder het thema onderwijs. En beginnen wij met amendement 4 van D66 in GroenLinks. Uh, ik moet ook even bladeren. Wie kan ik daarover het woord geven? Ja, Hieruit. voorzitter, dan uh, kunt u mij het woord uh, aangeven. Wij uh, wilden aandacht vragen uh, voor uh, onderwijs ook. En dat zit hem ook meer een beetje in het feit van de formule 1... Um, ik heb daar kort gisteren ook met de wethouder over gesproken. Uh, en ik wil het ook wel efficiënt doen. Um, het geld is niet nodig. Dat is fijn. Daar ben ik ook blij om. Um, en ik wil hem graag ook uh, boven tafel houden. Ik zal hem verder daarom uh, uh, niet ter stemming brengen. Um, maar uh, ik wil wel de wethouder meegeven dat als hij tekort heeft, dat hij altijd bij deze 60 terecht kan. <lacht> Ik dacht dat ik bij mijn, mijn collega Financiën terecht moest, maar... Goed, het, het, ik begrijp dat het amendement dus niet wordt ingediend. Nee. Wil de wethouder nog een dankwoord uitspreken? <lacht> <lacht> nou, het klopt dat uh, we gisteren uh, kort even hebben gesproken over zeg maar, de onderwijssituatie uh, hier in, uh, in Zandvoort. En volgens mij hebben de scholen wat dat betreft niks te klagen. Dus uh, bij deze... Goed, dan komen we bij het, uh, de, de motie onder C van GroenLinks en D66. Leraren voor Zandvoort. Wie daarover? De heer Elgebaren. Ja, dank u wel. Um, ja, um, ik zit een beetje in dubio. Ik heb hier ook namelijk met de uh, wethouder al over gesproken. Maar ik wil wel um, een duidelijk signaal afgeven. Want um, er zijn al maatregelen die we in Zandvoort nemen, heb ik vernomen van de wethouder. En uh, dat is mooi. Maar ik wil ook uh, nogmaals een oproep dan doen in plaats van dan deze motie... als ik mijn collega's aan de overkant en van mij naast mij aankijk... Uh, om in ieder geval wel echt goed in contact te komen en te blijven met de scholen... en te onderzoeken uh, welke mogelijkheden wij als zandwoord nog meer kunnen doen... Uh, of kunnen geven aan, aan, uh, aan scholen. Want uh, we zien om ons heen zoveel gemeentes zichzelf zo ontzettend aantrekkelijk maken uh, voor leraren... En wij als kleine gemeente sn ja, sneeuwen dan al snel onder. En dat, dat is echt niet de bedoeling. We hebben hier heel veel basisscholen met heel veel kinderen. En die willen we ook graag gewoon goed en ordentelijk onderwijs geven. Ik hoorde de wethouder net in zijn betoog ook al praten over het probleem... wat volgens Arjen Lubach dan het probleem is... Uh, cijfertechnisch is het probleem gewoon dat we in 2025 6.000 leraren in Nederland tekort komen. Dat kunnen we zandvoort natuurlijk niet oplossen, maar we kunnen onszelf wel zo aantrekkelijk mogelijk maken. Dus ik kijk even de indieners aan en houden we deze ook nog boven tafel. Ik zie ze, ik zie ze ja schudden, dus dan uh, hou ik deze boven tafel. Prima, dan is die ook niet ingediend, maar uw boodschap is overgekomen. Uh, dan komen we bij g een motie van GroenLinks in D66 met als thema groene scholen. Wie daarover? De heer Elgebali. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, um, u heeft het wellicht al in mijn uh, algemene beschouwing gehoord. Um, ik vind, als ik een rondje door Zandvoort loop... ...ze uh, toch aan het lopen zijn, dat ik nogal veel tegels tegenkom op schoolplein. Het zal een veel... Um, ...gehoord iets in het dorp en ook tijdens de algemene beschouwing dus. En ik zie nog iets anders. Ik heb zelf op de Duinhoogschool gezeten in het gebouwde Golf. Ik heb het zien worden gebouwd. Ik heb de plannen nog gezien in 2002 uit mijn hoofd. En daarin stond een groen dak ingetekend. Het dak daar bijvoorbeeld is ook gewoon echt letterlijk klaar... ...om die, uh, die sedummatten daar op te leggen. Dat heeft bijvoorbeeld geen dak goed, omdat dat, uh, de sedum zou, zou het water daarin opnemen. Um, daaruit blijkt dat er nu een onveilige situatie ook zich voordoet in de winters. Waarbij bijvoorbeeld sneeuw gewoon van het dak afschuift door het ontbreken van zo'n dak gooit. En het is natuurlijk een mooi uh, en goed moment om uh, in, in het kader van duurzaamheid en in het kader van het vergroenen van Zandvoort daar juist een groen dak op te leggen. Um, daarbuiten geldt ook nog eens een keertje, wat ik net al zei, de schoolpleinen zijn nogal erg... Uh, dicht betegeld in Zandvoort. Uh, maak een rondje. Volgens mij is alleen de oronje school. een schoolplein waar echt op het schoolplein ook uh, groen aanwezig is. Bij de golf zie je hier en daar een boompje op het schoolplein... maar daar houdt het dan ook wel bij op. Um, en in het dorp uh, is het volgens mij alleen maar um, tegel en dan volgens mij een heg. Wij roepen dus het college op... om uh, het sedum dak opgebouwde golf... op zo kort mogelijk termijn te realiseren. En we roepen het college op om met een plan te komen... om de schoolpleinen... Uh, om te toveren van tegelpleinen naar groene oases. En deze motie is mede ingediend door uh, D66 GroenLinks. En ik geloof ook de Partij van de Arbeid. Uh, ik vind het sympathiek. Ik het Iemand zei er nog over. Sympathiek. Ik kijk naar de heer Kramer. Ja, ik heb even een vraagje aan de heer Elke In hoeverre zijn de scholen het hiermee eens? Uh, ja, ik, heb, ik, ik, ik, ik, ik weet toevallig uit Betrouwbare Bon dat er ook uh, een tijdje geleden een mail naar de wethouder duurzaamheid is verzonden... vanuit een van de scholen, of namens de scholen in ieder geval. Um, dus uh, volgens mij heeft dat een soortgelijke strekking. Dus ik denk dat zij het daarmee in zijn. Mevrouw Koper. Ja, ik hoor mijn collega zeggen dat ik hem meegetekend heb voor de goede oor. Dat heb ik niet. Ik heb aangegeven aan mijn collega dat ik hem zeer sympathiek heb. Maar ik had dezelfde vraag als de heer Kramer. En ik zou ook de wethouder nog een andere vraag willen stellen... Uh, uh, we hebben in het verleden gehad over het duurzaam afvalbeleidsplan en hoe we ook de scholen erbij kunnen betrekken. En misschien kan dit een wat bredere setting krijgen om in zijn algemeenheid met de scholen over dit onderwerp het overleg aan te gaan. Dus niet alleen tuintjes, afval, jeugd heeft de toekomst zou mijn motto zijn. De wethouder. Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is... Uh, dit is... Iets waar, er worden een aantal vragen gesteld waar ik zo niet een antwoord op kan geven. De motie op zichzelf klinkt in ieder geval heel positief en sympathiek. Ik wil wel verwijzen dat wij ook zeg maar, in het kader van de duurzaamheid kijken naar hoe kunnen wij gemeentelijke gebouwen verder verduurzamen. Ook eventueel met zonnepanelen en dat soort zaken. En de combinatie van zeg maar, groene daken en zonnepanelen, dat lijkt me nou weer niet dat dat goed, goed werkt. Ik zie daar iemand die, dat, die zegt dat dat wel goed werkt. Nou, ik, ik, ik, dat weet ik niet. Maar ik stel voor dat, zeg maar, dat we dit ook meenemen in de discussie waar we het net al even over gehad hebben over, over duurzaamheid. Ten aanzien van de vergroening van de schoolpleinen, daar ben ik op zichzelf ben ik daar wel een voorstander van. Alleen dan denk ik ook wel, dat is ook wel weer... Eh, want dan moeten we wel even kijken met de, met de scholen of die daar... Eh, hè, want we zitten ook met de kostenverdeling van wat is wel voor de gemeente... Wat is qua onderhoud voor eh, de scholen in principe zelf. En eh, om alles, zeg maar... Eh, want groen is hartstikke mooi. Alleen eh, het vervelende is dat zeg maar, als je bijvoorbeeld op de Oranje-Nassenschool, geeft dat zelf het voorbeeld, dat ligt allemaal wat in de schaduw. Ik weet niet of daar heel veel groeit. Maar op een gegeven moment dan wordt het meer modder, denk ik, als, eh, als, dat er, als dat het groen is. En de vraag is gewoon of je daar dan de schoolleiding erg gelukkig mee maakt als de kinderen daar buiten gespeeld hebben. En ze komen dan met hun modderen voetjes komen ze binnen. Maar ik denk dat het goed is gewoon om dat morgen of volgende week om dat mee te nemen in de Totale duurzaamheidsdiscussie. Uitstekend. Daarmee voldoende ook voor de indieners. Ik zie wat blikken. Ik zie meneer Hendricks nog eventjes. Ik heb nog één vraag aan de indiener van deze motie. Los, los van het feit dat ik de het oproep van de hier die helemaal kan steunen, dat gewoon mee te nemen in het duurzaamheidsplan. Maar de heer Elgebali zegt bij zijn overwegingen... Uh, dat Zandvoort de Groenste Badplaats van Nederland wil worden. En ik vraag me af waar zegt voor dat? Ook gezien hij had het in zijn algemene beschouwing al over feiten die niet kloppen of zo. Uh, dat kan natuurlijk niet met feiten. Iets is zo of is niet zo. Hij stelt dit. Waar staat dat? Bij mij weten staat dat in het raadsprogramma. Volgens mij niet. Goed, dat kunt u straks misschien nog even samen uh, bij de borrel uh, erop naslaan. Goed... Um... Dan komen wij bij. Uh, hebben we hebben de, de, de, de zaken aangaande onderwijs gehad. En dan komen we bij E: uh, een motie van GroenLinks en D66 over de participatie statushouders. Wie daarover? Meneer El -Gabani? Ik was mijn administratie nog aan het bijwerken, ja. maar. Uh, dat was. Of, uh, welke, welke letter was dat ook alweer? E. Nee. Hey. Hey. Het lijkt wel een lingo hier. ...motie E. Uh, Participatie statushouders. ja. Uh, mede gelet op de discussie die wij vandaag al eerder in deze raad hebben gevoerd... Uh, ...met uh, de raad en de wethouder... ...vinden wij het ook een keertje een mooi signaal om af te geven... ...dat wij statushouders met open armen uh, ont ont willen ontvangen en willen helpen. En daarom roepen wij het college op te starten met een pilot... ...waarbij zij ondernemers een financiële vergoeding en of ondersteuning geeft wanneer deze een statushouder in dienst neemt... Uh, en de raad zo snel mogelijk te informeren hoe zij deze pilot uh, eruit wil laten zien. Um, en dat, dat is de oproep naar het college. En ja waarom heb ik al uitgelegd in mijn algemene beschouwing... en uh, is ook al over tafel gegaan tijdens de discussie net. Wie? De heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, is de heer het niet meer mee eens dat er al enorm veel op dit gebied gedaan wordt voor statushouders en dat de resultaten nou niet echt zijn om, om, om naar huis te schrijven? Uh, kijk, uh, ik, ik, ik zie nog steeds dat het verreweg het grootste, ik geloof zelfs 90%, nog steeds ook uh, niet aan werk is toegekomen en nog steeds een uitkering gebruikt. En volgens mij is de aandacht ook, zelfs ook, ook van de wethouder die hier verantwoordelijk voor is, is, echt enorm te noemen. Die is heel vaak met deze groep uh, bezig. Uh, ik, ik lees daarover ook uh, bijna wekelijks in de Sandvoortse Courant. Van uh, barbecue tot aan... Uh... Ja, nou ja, laat, laat, laat, laat dat, dat maar even niet zeggen. Maar aandacht genoeg volgens mij. Hoe ziet u dat? Voorzitter, allereerst... Uh... Uitkeringen gebruikt, dat, woord, uh, dat wil ik graag... Uh, ja, ik, ik hoop dat u dat terug kan nemen, want uh, dat, dat schetst een idee... dat mensen maar gewoon expres in een uitkering blijven hangen. en uh, dat, dat het gewoon is. Dat is, uh, denk ik, in uh, veel gevallen niet waar. Het zijn mensen met een, uh, een achtergrond die heel erg naar is... en die wij ons allemaal niet kunnen voorstellen. Dus ik wil dat in ieder geval gezegd hebben. Ik heb ook al gezegd dat ik vind dat de wethouder goed bezig is. Alleen, ik wil gewoon een signaal afgeven vanuit deze raad, vanuit de gemeente... Dat wij er alles en ook nog maar echt alles op alles willen zetten om statushouders aan het werk uh, te helpen. En ik vind het een aparte stelfiguur van de heer Deen van de PVV-voorzitter. Want uh, volgens mij is de PVV juist voor een goede integratie van uh, mensen van buiten Nederland. En, en dit zou er juist perfect aan kunnen bijdragen. Mensen die leren de mores, hoe je hier werkt in Nederland, die leert de taal beter, noem het allemaal op. Dus het is eigenlijk een motie naar uw hart. En Kennelijk, uh, omdat het woordje statushouders wordt genoemd, bent u er dan niet meer voor. Maar ik, ik had eigenlijk wel uw steun verwacht. Want u bent juist voor een goed geïntegreerd iemand in, in de Nederlandse samenleving. En daar gaat deze motie echt over. Mevrouw van der Veld. Ja, ik heb een vraag aan de wethouder. Uh, is dit überhaupt uit te voeren? Want volgens mij begin je best, bevind je je dan op een glijdend vlak... als je uh, ja, ondernemers gaat financieren... Het Rijk kan dat wel, maar kan een gemeente dat wel? Nog iemand? Dat is niet het geval. Ah, mevrouw Keurinsen. Nou, eigenlijk de vraag van, vinden we niet dat gelijke gevallen gelijk behandeld zouden moeten worden? En waarom zeggen we dit dan niet voor meerdere zandvoorters die in een uitkeringssituatie zitten... en mogelijk een steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken? Een korte reactie van meneer Elge Voorzitter, dat is natuurlijk prima... Uh, het gaat ons er gewoon om dat wij zoveel mogelijk mensen aan het werk uh, krijgen. En uh, wij lichten nu op dit moment statushouders uit, maar ik zou dat ook mee kunnen Maar waarom nemen. heeft u hem dan tot een specifieke groep beperkt? Omdat u nu met deze, deze, deze ja, verduidelijking of vergroting van de motie komt, ik vind dat prima. Ik heb hem specifiek naar deze groep statushouders uh, geformuleerd. Omdat ik vind dat die groep nogal eens, uh, zeker in deze raad, een beetje wordt achtergesteld. Ik zie de discussie die we net hebben gevoerd hiervoor. En ik, vind, het, het was, ik vind, vind dit een mooi signaal om af te geven. En als u hem wil verbreden, graag. Want hoe meer mensen aan het werk zijn, hoe minder mensen een uitkering hebben... hoe beter het natuurlijk voor Zandvoort is. De heer Mettes en daarna de portefeuillehouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor het CDA geldt dat het in dit geval niet geldt om gelijke gevallen. Want die gevallen zijn... We hebben het over een heel andere startsituatie. Dus dat is niet hetzelfde. Maar ik wil de wethouder vragen om misschien wel in te gaan... Het is mij bekend dat er allerlei projecten zijn, ook van uh, statushouders die wel slagen of juist niet slagen. Of een werkgever die de boel belazert. Misschien kunt u iets zeggen wat u op dit gebied al doet. Uh, dank u voorzitter. De portefeuillehouder. Dank u wel voorzitter. Ja, dat, dat, dat wil ik uiteraard graag doen. Laten we vooropstellen dat wij heel veel doen denk ik, als gemeente aan reintegratie... Um, en um, uh, het zeg maar aan de slag helpen van, uh, van uh, mensen die uh, al dan niet een uh, afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Um, als we praten specifiek over uh, statushouders, uh, dan hebben we een reïntegratietraject wat al sinds 2018 loopt en dat heet aan de slag. En eh, daarnaast zijn er ook nog een aantal vergoedingen waar werkgever aanspraken ook kan maken. En u krijgt ook, als liever zegt, u heeft eh, tot op heden zeg maar, regelmatig van mijn collega ook een update gekregen over van wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En als we kijken specifiek naar die ondersteuning van die statushouders, dan is er zeg maar, aan de slag, dat is een co-creatie tussen vluchtelingenwerk, pasmes en agro's. En dat is specifiek gericht op die arbeidsmarkttoelating. Uh, toeleiding van, uh, van statushouders. Zo krijgen bijvoorbeeld al die um, uh, statushouders een vaste reïntegratiecoach... die hen begeleidt met het, tijdens het hele project. Um, en dat heeft te maken met uh, uh, werk- en taalstages, um, uh, vakgerichte scholing, cetera, et cetera. En als u vraagt van um, ja, doen we dan ook in de richting van de ondernemers het een en ander. Dan kan ik u zeggen van we hebben bijvoorbeeld een. Um, uh, een stimuleringsregeling. En dat is een, een tijdelijke loonkostensubsidie die een werkgever kan, uh, kan krijgen. We praten over proefplaatsingen, dus waarbij dus zeg maar mensen aan elkaar de werkgever en de werknemer aan elkaar zeg maar, een soort snuffelstage kunnen lopen. Er is sprake van jobcoaching, et cetera, et cetera. Dus ik vind dat we al heel veel doen sinds 2018... en ook met zeg maar, best wel goede resultaten als je kijkt wat, waar af en toe de mensen helemaal vandaan komen. En dat is natuurlijk... Ik ben het helemaal met u eens als u zegt van... de taal leren, dat doe je het beste op de werkplek. Daar ben ik helemaal met u eens. Alleen mensen moeten wel over een bepaalde aantal vaardigheden beginnen beschikken voordat ze natuurlijk opgenomen kunnen worden in zo'n traject. En ook daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Dus ik vind dat we heel veel doen. En ik zou in die zin ook deze motie ontraden. Goed. Mevrouw van der Veld. Ja, ik dacht dat ik een behoorlijk heldere duidelijke vraag had gesteld. Kan het überhaupt wel dat de gemeente dat doet? Nee, dat dacht ik ook al. nog maar... De portefeuillehouder met een kort antwoord. Ik denk dus dat het antwoord daar ja op is, omdat we dat al doen. Sorry, ik gebruik de, de microfoon even niet, maar niet, niet zoals het voorgesteld wordt in een motie. U geeft geen subsidies aan werkgevers die, die mensen in dienst nemen. Dat is wat de motie inhoudt. Wij geven tijdelijke loonkostensubsidie. Uh, uh, ja, dan, dan weet ik niet wat u anders vindt als dat, okay, dat, nee. dat ik zeg. Uh, een tijdelijke loonkostensubsidie uh, uh, compenseert de werkgever... ...eventuele extra begeleiding en of lagere arbeidsproductiviteit van de statushouder. De, de loonkostensubsidie bedraagt 500 euro per drie maanden... ...met een verlengingsmogelijkheid van nog een keer drie maanden. Ja, dat is geen vetpot, dat ben ik met u eens. Maar het gebeurt in ieder geval wel. Dus wat dat betreft vind ik dat we wel wat, wat doen. Mijn excuses, dan heb ik nog niet goed gehoord net. Goed. Um, nou, het orde van de portefeuillehouder is helder. Um, dan gaan wij naar amendement nummer 7 van D66 en GroenLinks over de mobiliteitsvisie en parkeren. Wie daarover? Meneer Hermsen. Ja, voorzitter. Dit is ook een uh, eigenlijk een soort van stelpost of een incidenteel budget. Um, het was ons in ieder geval um, gezien het feit dat het parkeerbeleid naar achter geschoven is. En we eigenlijk al een tijd lang wachten op uitwerk daarvan om het signaal in ieder geval af te geven dat als er wat is of als de wethouder wat nodig heeft dat hij gewoon met een gefundeerd plan komt om uh, dit budget uh, te begroten. Ik kan nog wel aangeven, nou als de wethouder aangeeft, ik vind, ik vind het wel belangrijk dat het er is, want ik heb straks een kant en klaar, een mobiliteitsvisie en een parkeerbeleid. Dat ik in ieder geval kan aangeven dat ik ook wel wil wijzigen naar het niet autoriseren van het bedrag totdat u een plan heeft. Die wil ik, nog, wil ik u nog wel meegeven dan, dat we op dat moment zeggen van nou ja, dan autoriseren we het gewoon niet. Ik weet niet of de wethouder daarmee akkoord kan. De portefeuillehouder. Dank u voorzitter. Het is zo dat uh, wat ik aangegeven heb is dat ik probeer in ieder geval voor het eind van het jaar nog met een plan te komen. En dat gaat ook met name dan zeg maar over uh, de doortrekken van de hermen Heijermansweg waar zeg maar allerlei onderzoeken voor gedaan moeten worden. Um, um, als, u zegt van, als u het uh, zeg maar, er helemaal uithaalt dan houdt het in dat ik weer moet wachten tot de voorjaarsnota voordat ik weer uh, geld kan, uh, kan vragen. Ik kan prima leven dat u zegt van, oké, okay, we houden het in ieder geval wel gereserveerd. Maar het wordt vrijgegeven op het moment dat ik met een plan kom. Goed. Helder. Daarmee, ik kijk even naar de heer Hermsen. Ja, dan moet u wel de motie veranderen. Ja, dan passen we eigenlijk de, het amendement uh, aan als zodanig uh, niet. Uh, dan, dan strepen we eigenlijk de schappen weg. Maar uh, uh, dan veranderen we dat in nog niet te autoriseren. Ja. Goed. Dan komen we bij een amendement van d 60 onder 9 over sport. Meneer Hermsen. Ja, voorzitter. Um, het heeft ook deels, hadden we dat in eerste instantie bedacht als zijn uh, sportakkoord. Um, maar eigenlijk is dit een, een amendement waar we eigenlijk een, een, een, een bedrag, een structureel bedrag, of eigenlijk het bedrag te verhogen naar 150.000 euro... Simpelweg om te zorgen dat uh, uh, de inwoners van Zandvoort die nog niet voldoende de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten, dan wel nog gemotiveerd moeten worden. Dan wel misschien uh, in het kader van, uh, van eenzaamheid, uh, misschien wel uh, gezamenlijk willen sporten. Uh, um, hier initiatief voor kunnen nemen door dit bedrag dan te verhogen. En dat we dan ook nog wat doen uh, aan uh, mobiliteit en gezondheid van de Zandvoorters. Nog iemand? Dat is niet het geval. Ik kijk naar de portefeuillehouder voor een reactie. Dank u wel, voorzitter. Ja, um, Er wordt um, in het amendement gesuggereerd in ieder geval dat wij als gemeente erg weinig doen of te weinig doen aan sport. Ik wil daar toch wel afstand van nemen, want ik vind dat wij heel veel doen in, uh, in Zandvoort uh, aan sport. Ik noem maar even hele forse investeringen die wij bijvoorbeeld gedaan hebben, nog niet zo lang in het uh, waterveld voor... Uh, ...voor de, de hockeyclub, het opknappen van de kleedkamers... De, ...wat op stapel staat, de led veldverlichting voor, um, voor de voetbalvereniging... ...de tennishal die uh, er zeg maar aankomt. Dus als u tegen mij zegt dat wij erg weinig doen, dan, dan vind ik dat we uh, heel veel doen... Uh, wij zijn met, uh, zeg maar, in het kader van het sportakkoord, maar ook met sportservice, bijvoorbeeld, bezig op allerlei fronten om uh, mensen te laten bewegen. Er zijn ook allerlei activiteiten voor. Uh, als u zegt van, nou, u krijgt 150.000 euro extra en, uh, en besteed dat nou daaraan of daaraan. Als u daar een specifiek doel heeft, dan uh, vind ik dat prima. Alleen op dit moment is dat, is dat doel bij mij er niet. Dus als u tegen mij zegt van. Uh, Hebt u het nodig op dit moment? Dan zeg ik nee. En in die zin wil ik ook deze motie of dit amendement afraden. Goed. Ik kijk even naar de indieners voor een reactie. Ja, nogmaals, het is niet uh, geduld op het feit dat u niet investeert in sport, want u investeert in de faciliteiten van de sport, um, maar... Uh, wij, wij zouden gewoon graag meer willen zien met betrekking tot bewegen en de, de, dat mensen de mogelijkheid hebben om dat te kunnen doen. En dat kan, ook, dat kan echt werkelijk waar van alles zijn. Um... Ik, we kunnen honderdduizend suggesties geven um, en misschien moeten we dat dan nog nader uitwerken en, en dan zeggen we ons nu nog, dan hebben we in ieder geval het signaal afgegeven dat we vinden dat er wel wat meer mag gebeuren in de zin van uh, de, de mogelijkheid om te gaan bewegen, um, maar dan uh, houden we hem boven tafel uh, om in ieder geval het signaal af te geven. Ja. Is het Mevrouw Geursen nog even. Is het dan niet beter om een oproep te doen en in de vorm van een motie? Want een amendement is echt een wijziging op, op het besluit. Maar je doet een oproep om met een, met, met een voorstel te komen um, hoe de mobiliteit of de inzet uh, op sportief gebied verbeterd kan worden. Volgens mij waren de indiener en de en de portefeuillehouder het al eens. Dank <tie tie> ja. <tie> ja. Um, dan denk ik dat ik toch, kijk, we hebben een sportnota waar we gewoon uh, op een hele goede manier aan werken. We hebben een sportraad die heel erg actief is met eh, zeg maar, allerlei eh, zaken. Eh, en dat gebeurt ook in goede samenwerking met, eh, met Sportservice. Een organisatie die ons eh, daarbij ondersteunt. Er is recentelijk in het kader van het sportakkoord, is ook zeg maar, met allerlei andere instanties, bijvoorbeeld met Nieuw Unicum, is, is, zijn er ook contacten gelegd om te kijken van hoe we dat eh, verder eh, kunnen, kunnen bevorderen. Er zijn eh, gezondheidstests voor 50-plussers. Eh, dus eh, ik vind dat we wat dat heeft heel erg veel, uh, veel doen. Uh, en ik wil best nog een keer uh, met de sportraad uh, zeggen... gewoon van, uh, kunnen we nog meer doen? Want de raad heeft daar geld voor over. Dan vind ik dat prima. Alleen op dit moment denk ik al dat we heel erg veel doen. En is die behoefte er volgens mij niet direct. Uitstekend. Um, dan komen wij bij um, een amendement onder 12... Ingediend door VVD, OPZ, D66, PVV en Gemeentebelangen Zandvoort over het klantcontactcentrum. Wie kan ik daarover het woord geven? De heer Hendricks. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik ben hem kwijt. Um, oh, ja, sorry. Uh, dank u wel, voorzitter, en excuus voor de vertraging. Um, ja, voorzitter, achtergrond is dat we hier in uh, juni vorig jaar een hele discussie hebben gehad over het klantcontactcentrum. In het kader van het transitiebudget is er toen eenmalig uh, flink wat geld uh, ter beschikking gesteld. Er was toen hier een stevige discussie, maar het was het bezoerde portefeuillehouder uh, strikt eenmalig. Um, ja, voorzitter, um, maar daaronder ligt de afspraak dat Haarlem reguliere taken voor regulier uh, overgedragen middelen en capaciteiten uh, doet... Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat het aantal telefonische contacten vanuit Zandvoort fors is toegenomen. Dus er is geen aanleiding uh, voor deze uh, ja, structurele capaciteitsuitbreiding van 23.000 euro. En daarom uh, zijn wij daartegen. Wie nog? Niemand oh, dat is, Dan is het woord aan de heer Berendsen. Dank u wel, voorzitter. Het, het klopt dat er, zeg maar, er is vorig jaar is er uh, voor het uh, eerste half jaar is er, zeg maar, extra geld ter uh, beschikking gesteld uh, voor het klant het contactcentrum Om in ieder geval de service en de dienstverlening uh, op peil te houden, circuit te brengen. Uh, uh, dat heeft ertoe geleid dat er in ieder geval uh, dat er. Uh, voor zover zeg maar, de gegevens zijn dat er op een correcte en adequate manier de mensen te woord gestaan worden. Eh, het blijkt wel van dat zeg maar, door het wegvallen van die, eh, zeg maar, ja, extra, dat extra budget aan het begin van het jaar, dat er nu wel de dreiging staat eh, dat wij zeg maar, het serviceniveau wat dat betreft in ieder geval niet op peil kunnen houden. Dan kun je zeggen van ja, dat is dan uh, jammer, uh, pech gehad voor Haarlem. Of je zegt, constateert. Dat de inschatting in het begin gewoon niet goed geweest is. En in tegenstelling tot zeg maar, want ik geloof dat het eerste was iets van, van 70.000 of 75.000 euro. Wat we voor het eerste half jaar hebben beschikbaar gesteld. En er komt nu zeg maar 23.000 over structureel. Dus ik vind dat dat bedrag, vind ik dan nog wel meevallen. En ik vind het niet meer dan, dan reëel dat als wij zeg maar onze klanten en onze inwoners goed te woord willen staan. dat we daar ook zeg maar een adequate vergoeding voor geven. Dus wat dat betreft. We kunnen wat mij betreft hier heel lang over praten, maar dit is gewoon, eh, vind ik in ieder geval, een reële vraag. En ik zou dan dit amendement ook in ieder geval willen ontraden. Iemand nog? Dat is niet het, ja, mevrouw Koper. ...voor de discussie. Ik, vind, ik, ik, vind, ik ben het met de wethouder eens. Ik vind het ook een reële vraag om... Uh, en, ...en vooral ook omdat we met elkaar willen dat we de hoogste vorm van dienstverlening hebben... ...voor onze uh, inwoners en dat is tenminste voor de Partij van de Arbeid... ...de reden van de samenwerking met Haarlem, dat we daar het nut uithalen. Goed. Niemand verder, dan komen we bij uh, een motie als laatste voor de heer Berense... Um, GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid. Groen voor Zandvoort, onder F. Ik dacht al dat ik er eentje miste. Um, groen voor Zandvoort. Ja, u heeft mij al in mijn algemene beschouwing gehoord over uh, hoe wij Zandvoort kunnen vergoeden. En dat dat echt, echt noodzakelijk is. Uh, als uh, voorbeeld daarvoor de bui uh, die wij uh, rond 1 oktober over ons heen... Um, en ik hoorde de wethouder hier ook al mooie woorden over uitspreken. Um, dus ik ben ook benieuwd zo meteen naar zijn reactie. Ik zal even het uh, roept op uh, voorlezen. Het roept het college op om op dicht betekende plekken in buurten buurtuinen te faciliteren. Gratis zijgoed uit te delen onder de bevolking van Zandvoort. Bewoners te faciliteren die een tuintje willen maken voor hun deur. Uh, bij nieuwe bouwprojecten verticale tuinen op te nemen. En te onderzoeken op welke plekken de gemeente nog meer kan doen aan vergroening. Um, en nu vergroening in de zin van dat we meer groen in de buurt willen. Um, en waarom willen we dit nou? Omdat wij zien in Zandvoort nogmaals, het staat ook in de, in de constaterende. Zandvoort behoort uh, bij de top 5 slechtste gemeentes... wanneer het gaat over uh, groen binnen de bebouwde, bebouwde kom in de openbare ruimte. Um, dus het is echt, het is ook echt, er zit ook echt een noodzaak uh, achter... Wordt een beetje afgeleid hier. Um, en wat ik net ook al uh, aangaf. Het is ook natuurlijk essentieel om regenwater beter te kunnen opvangen. Uh, regenwater vang je nou eenmaal beter op in, uh, in een open gebied. Dan dat het op straat terecht komt en via rioolbuizen uh, ergens anders naartoe wordt geleid. Dus het is ook al echt een maatregel om te zorgen dat die heftige overstromen iets beter kunnen worden ja, gecontroleerd door de natuur zelf. Um, dus vandaar deze motie. Die is mede ingediend dus door GroenLinks, D66, het CDA. In de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ik, ik ben blij dat u zelf even wees op de mogelijke verwarring... ...die kon ontstaan rond het woord uh, vergroening. Uh, want dat hebben we eerder langs horen komen vanavond. En, nee, geen ontgroening, meneer Bluis. Waar uh, iemand nog uh, over deze motie... ...dat is niet het geval, dan is het woord aan de heer Berendsen. Nou, dank u wel, voorzitter. Ja... Meneer Bluis vroeg mij in ieder geval al: van, valt onder gratis zaaigoed ook pootaardappelen? <lacht> U begrijpt al van waar die vraag vandaan komt. Ik heb, ik heb onmiddellijk gezegd van nee, dat valt er niet onder. Eh, ik denk ook dat eh, ik zou in ieder geval eh, ja, eigenlijk willen pleiten om dit ook eh, volgende week eh, mee te nemen. Eh, wij doen al volgens mij al wel eh, het, het een en ander aan als we praten over bijvoorbeeld, eh, we hebben inmiddels een geveltuinbeleid. Hè? Dat hebben we nog niet zo lang eh, met elkaar hebben we eh, vastgesteld. En ik vind het prima om te kijken van wat we nog meer kunnen doen aan vergroening. Maar stel voor om dat gewoon in de discussie van volgende week dan mee te nemen. Uitstekend. Um, dan, dat was uh, de laatste bijdrage van de heer Berendsen. Dan is nog mevrouw Verheij en daarna nog twee korte voor mij. En dan starten wij met een amendement onder punt 6. En als u um, um, misschien iets de rust nog zou kunnen bewaren. Um, een amendement onder 6 van D66 en GroenLinks over uh, de Formule 1-budgetten 2023 en 2024. Ik kijk naar de heer Hermsen. Ja, voorzitter. Um, uh, deze is ook mede ondertekend door de PvdA, het CDA, het PVV uh, en OPZ... Um, dus dat is een best wel een ruime uh, meerderheid. En ik denk in de essentie gaat het amendement gewoon simpelweg over het feit dat uh, het college, in dit geval de wethouder, voor een bepaald bedrag uh, uh, geld vraagt voor de kosten voor de Formule 1 in 2023 en 2024. Zonder dat er nog een enkele race is gereden. En dat lijkt ons gewoon wat te verbarigen. Dus daarom is het voorstel ook om dat punt gewoon te schrappen. Uh, totdat wij zeker weten dat we a gaan uh, dat vier, vijf, uh, het vierde en het vijfde jaar er überhaupt gereisd wordt. En het ook een succes is. Uitstekend. Dit is onder zes. Uh, eerst even. Ik kijk even rond of daar nog behoefte uh, vanuit de Raad is op een reactie. Dan is het woord aan de portefeuille van Verhey.